4 uur. NPO Radio 1, met Lara Rensen. Goedemiddag, komend uur in Nieuws en Kool, Waar gaan we met Europa naartoe? Dat was de kern van twee grote toespraken net. Premier May probeerde opnieuw duidelijk te maken... wat zij nou toch na de brexit wil. En premier Rutte liet van zich horen met zijn visie op de EU. En het Hindoestaanse lentefeest Holi wordt momenteel gevierd... maar in Den Haag gooit de kou roet in het eten... en is er dus geen kleurenpoeder buiten. Meer over nu. Mark Hocken met het NOS-journaal. Het kabinet is teleurgesteld dat de Verenigde Staten importheffingen gaan invoeren op onder meer Nederlands staal en aluminium. Minister Kaag van Buitenlandse Zaken vindt de reden die de Amerikaanse regering noemt, niet steekhoudend. President Trump heeft gezegd dat de nationale veiligheid in gevaar komt als de Amerikaanse staalindustrie teveel krimpt door import uit het buitenland. Volgens Kaag is dat niet zo. De Europese Commissie zal namens de verschillende EU-landen met de VS in gesprek gaan. De toekomst van Nederland ligt in de Europese Unie, maar wel zolang die EU heel concrete projecten aanpakt. Dat heeft premier Rutte gezegd tijdens zijn Europa-speech in Berlijn. Rutte wil dat de EU zich de komende jaren inzet voor veiligheid en stabiliteit, zegt correspondent Thomas Spekschoor. Over veiligheid was een van zijn voorstellen... dat we in Europa er, uh, toch meer militaire samenwerking moeten gaan, uh, moeten gaan uitvoeren. Zonder daarbij de NAVO uh, in de weg te zitten. Maar er wel voor moeten gaan zorgen... dat bijvoorbeeld uh, militaire transporten door heel Europa gewoon door kunnen rijden... en niet bij elke grens moeten gaan stoppen. Rutte wilde met zijn toespraak laten zien... dat Nederland zeker vooruit wil met de EU. Eerder straalde hij uit dat het Nederlandse belang altijd voorop staat. In het Brabantse dorp Willemstad zijn bij een schuurbrand... ruim 26.000 kippen omgekomen. De brandweer zegt tegen Omroep Brabant... dat de schuur van 20 bij 60 meter volledig is uitgebrand. In de omgeving zijn dikke zwarte rookwolken te zien. In Ouagadougou, de hoofdstad van Burkina Faso... zijn bij aanslagen zeker vijf mensen omgekomen, meldt de regering. Er waren aanvallen bij het hoofdkwartier van het leger... en bij de Franse ambassade. Zeven aanslagplegers zijn gedood. Het is onduidelijk wie het zijn en waarom ze aanvallen uitvoerden. Een fietser uit Arnhem heeft een werkstraf van 150 uur gekregen... omdat ze een vrouw aanreed terwijl ze met haar telefoon bezig was. Het slachtoffer van 83 overleed twee dagen na het ongeluk. Volgens de fietser liep de bejaarde vrouw met een rollator ineens het zebrapad op... maar een getuige sprak dat tegen. Een jurylid op de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Apeldoorn... is ernstig gewond geraakt bij een ongeluk. Het gebeurde tijdens het eerste onderdeel van het Omnium voor vrouwen... De man wilde een losgewijd rugnummer van de baan halen, zegt commentator Sebastian Timmerman. En hij liep de baan af met de rug zeg maar, richting de rijrichting. En zag dus niet dat daar nog één renster aankwam. En uh, vervolgens kwam die renster heel hard in aanraking met dat jurylid. Dat jurylid bleef uh, minutenlang bewegingsloos onderaan de baan liggen. Is daar verzorgd door de ERBO'ers hier op de baan. En door iemand uit het publiek. En na ongeveer een kwartier, 20 minuten... is dit jurylid vervoerd richting het ziekenhuis. De renster verliet de baan in een rolstoel. Het is niet duidelijk hoe de twee eraan toe zijn. De wedstrijd heeft een tijd. Stil op de Zuidpool hebben wetenschappers een groep van anderhalf miljoen pingwins ontdekt. Tot nu toe had niemand de poolvogels ooit gezien, omdat ze leven op de afgelegen Danger Islands, een moeilijk bereikbare eilandengroep, ruim duizend kilometer ten zuiden van de Falklandeilanden. Wetenschappers zagen op satellietbeelden gedroogde poep op die eilanden. Met een onbemand vliegtuigje zijn daarna de pingwins ontdekt. Het gaat om een populatie Adelie-pingwins...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 Minima rond de min 5. Het wordt morgen overdag min 2 in het noorden tot plus 6 in het zuiden. Ja, dat is natuurlijk ook wel een waarschuwing voor het verkeer. Dennis, mooi dat er ijzel en sneeuw aan zit te komen. Ja, inderdaad. In het zuiden kan je daar plaatselijk nu al last van hebben. En dat gaat later over in sneeuw. Boven de grote rivieren heb je daar uh, pas later vanmiddag uh, last van. Maar blijf blijft even opletten. Um, er staan nu nauwelijks files, wat best opvallend is voor de vrijdag. Maar uh, de vakantie heeft er natuurlijk ook wel mee te maken. Dit is wat er nu opvalt: de A15 van Nijmegen naar Rotterdam. Bij harningsveld Giesendam 4 kilometer door een autobrand. De vertraging is een kwartier. Kapotte vrachtwagen op de A16 Rotterdam-Breda bij Ridderkerk staat 4 kilometer en 20 minuten vertraging. En de A22 Velzen-Bevenwijk. Daar uh, is, uh, zijn twee rijstroken dicht door bergingswerk tussen Velze en Bevenwijk. De vertraging is een kwartier.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 So we're going to build our steel industry back and we're going to build our aluminum industry back. Now this announcement is disappointing. Protectionism cannot be the answer to our common problem in de steel sector. Wij willen graag dat de Europese Commissie en de Nederlandse overheid de druk maximaal opvoert. Canada would obviously take appropriate measure to defend the workers as well as to defend our industry. Afwijzende reacties op de plannen van de Amerikaanse president Trump om hoge importheffingen in te voeren op staal en aluminium. De toekomst van Nederland ligt in de EU zei premier Rutte van in Berlijn, maar hij is klaar met de gesprekken en proefballonnetjes over één federaal Europa. There always seems to be an element of the inevitable in the conversation about European Corporation. That we are heading for ever closer integration. And that the only real topic of debate is of how fast we should be going. Naar haar Rensen. Nieuws en Go. Grote EU-toespraak dus van premier Rutte... die in veel landen met interesse is gevolgd. Thomas Pekschoor in Berlijn. Thomas, wat was nou het belangrijkste wat Rutte heeft overgebracht? Ja, het belangrijkste was toch wel dat het voor Nederland en voor andere landen heel belangrijk is om vooral wel lid te zijn van de EU, zegt Rutte. Want als je dat niet bent, dan kun je al die problemen die op je afkomen echt niet alleen aan. Maar, zegt hij daarbij, de EU heeft wel een neiging om een heleboel te beloven en het niet allemaal uit te voeren. En dat moet echt veranderen, zegt hij, als, de, als je wil dat de burger weer vertrouwen krijgt in Europa. We horen later van jou. Ik uh, ben benieuwd ook naar de reacties. In Leiden worden hele kleine niertjes gemaakt. Die worden daar gemaakt uit menselijke cellen. En Mark Robin Visser, daar is wat nieuws over te vertellen. Het nieuws is dat onderzoekers uit het laboratoriumschaaltje zijn gestapt. Ze hebben in het lab hele kleine niertjes gekweekt... en die hebben ze in proefdieren geplaatst, in muizen. En toen gebeurde er iets die hele kleine, gekweekte mininiertjes ontwikkelden zich verder. En dat is een heel bijzondere stap. Goed, uh, later meer. Ik uh, ben benieuwd naar die hele kleine niertjes en de gevolgen daarvan. Premier May hield zojuist weer een langverwachte brexit-speech. Ja, er waren veel toespraken vandaag, waarin zij het regeringsstandpunt toelichtte. Nou, Daarin was ze duidelijk. Het leven in Groot-Brittannië gaat veranderen. Ik wil direct zijn met mensen. Want de realiteit is... Dat we all need to face up to some hard facts. We're leaving the single market. Life is going to be different. In certain ways, our access to each other's markets will be less than it is now. We gaan meteen naar onze correspondent Tim de Wit. Tim, er is lang naar ook deze toespraak uitgekeken. De spanning werd de afgelopen dagen ook flink opgevoerd. Wat is jouw indruk? Heeft mee de verwachtingen waargemaakt? Nou ja, er klonk in elk geval wel een stuk meer realiteitszin in de speech van May. Je hoorde het haar net al even zeggen, het leven gaat veranderen. Het liet wel duidelijk uh, blijken dat ze dus ervan uitgaat... niet alles te krijgen in die onderhandelingen wat de Britten graag zouden willen. En dat hebben we haar toch nog niet eerder op deze manier uh, horen zeggen. Uh, verder, het was een speech van een kleine drie kwartier... Uh, bevatte die speech heel veel details. Uh, May legde bijvoorbeeld uit dat ze nog steeds streeft naar de zogenaamde harde brexit. Dus ze wil uit de interne markt stappen en zoveel mogelijk banden met de EU officieel verbreken. Maar, zei ze erbij, ik wil toch op allerlei terreinen ook wel weer blijven samenwerken met de EU. Ze zegt, ik wil een soort zeer uitgebreid vrijhandelsakkoord met de EU, waarin de Britten dan uh, toch nog zoveel mogelijk toegang houden. tot de Europese markten. Maar goed, dat klonk toch wel weer een beetje als een soort... pick-and-choose-vorm uh, van Brexit, zoals de, de Engelsen het zeggen. Dus uh, wel eens sommige onderdelen die de Britten aanspreken... dat ze op die punten willen uh, blijven samenwerken. Maar bij andere onderdelen die de Britten weer minder bevallen... bijvoorbeeld niet. En daarvan weten we eigenlijk al... dat is voor de EU onbespreekbaar. Je kan niet de mooie stukjes uit de EU plukken... en uh, de rest afwijzen, zullen ze zeggen, in Brussel. Nee, precies. Maar het geeft dus ook aan dat... Uh, ja, het. het sowieso gaat veranderen voor Groot-Brittannië. Wat is jouw indruk daar? Is, is dit voldoende om meer vooruitgang te boeken? Want de onderhandelingen gaan heel moeizaam. Ja, nee, absoluut. Ik, ik, ik ben eerlijk gezegd heel erg benieuwd. Kijk, ik denk dat ze ook in Brussel wel blij zullen zijn... met de toon die premier mee aansloeg. Maar ik denk dat ze toch op sommige punten... wel wat meer hadden willen horen. Bijvoorbeeld, denk aan het hele gevoelige onderwerp... over die grens in Noord-Ierland. De grens tussen Noord-Ierland en, en Ierland. Um, die wil iedereen openhouden. Iedereen in Brussel, keek toch vooral... komt mee met meer details over hoe dan precies. Nou, daarvan zijn mee eigenlijk... Alleen maar, we weten dat het onze verantwoordelijkheid is om met een oplossing te komen. Daar werken we aan. Dat doen we bijvoorbeeld ook samen met de Ierse regering. Dus geef ons nog wat meer tijd. Nou, dat is niet helemaal het antwoord waar ze in Brussel op zaten te wachten, natuurlijk. En het probleem is toch een beetje, zolang mee blijft vasthouden aan haar rode lijnen. Eh, dus wat ik net vertelde, uit die interne markt stappen vooral. Af willen van het vrij verkeer van personen, wat natuurlijk de Britten een doorn in het oog is. Um, ja, um, dat is in, in feite uh, wat ze heel graag wil, maar onder die rode lijnen is er heel weinig uh, mogelijk. In elk geval niet uh, wat Theresa May uh, allemaal voorstelde vandaag. Dat is het lastige. Ze willen een soort speciale deal, uh, maar ik denk dat Brussel daar op dit moment nog geen oren naar heeft. Nee, nee op dit moment. is is interessant wat je zegt, want we hebben al regelmatig samen gesprekken gehad, waarin we steeds constateren dat het um, ja, niet echt heel makkelijk gaat. En ik krijg nu ook de indruk bij jou dat dat opnieuw niet het geval is na deze toespraak. Zo komen ze toch niet verder? Nee, dat is een hele terechte conclusie. En het probleem is, de tijd tikt wel door. Aan het eind van dit jaar moet er een akkoord zijn over die brexit. Er staan in maart weer genoeg onderhandelingsrondes op de agenda. Ook een EU-top waar het weer over de brexit gaat. Het probleem waar Theresa May eigenlijk mee worstelt... en dat zie je in die speech vandaag ook weer terugkomen... zij is vooral bezig geweest de afgelopen anderhalf jaar... met ervoor zorgen dat haar partij niet uit elkaar valt. Dus vooral met interne politiek. Zorgen dat haar eigen regering niet tegen haar in opstand komt. En daarom kwam ze bijvoorbeeld vandaag dus met het compromis... wat we hoorden, dus nog steeds die rode lijnen... maar wel een soort van uh, nauwe samenwerking houden met de EU. Ja, dat kan ze wellicht aan haar eigen achterban goed verkopen... maar dus veel moeilijker aan Brussel. En ja, we zien gewoon dat, omdat Theresa May natuurlijk in een zwakke positie zit, ze heeft uh, een hele uh, ja, een soort flinterdunne meerderheid in het parlement op dit moment waarmee ze regeert ja, kan ze gewoon niet veel stelliger uh, stelling nemen en ook niet een veel realistischer standpunt innemen dus ik denk dat we dat de komende tijd blijven zien, dat die Britten een soort van muizenstapjes vooruit blijven zetten in hun toenadering naar Brussel, terwijl natuurlijk allang een echte reuzenstap nodig is om ergens te komen, uh, want ja, zoals gezegd die onderhandelingen moeten eind dit jaar zijn afgerond en ja, ik vrees dus dat een deal of een vo uh, vooruitgang in de gesprekken op hele korte termijn... nee, dat dat nog niet gaat gebeuren. Duidelijk. Tim de Wit, dank je wel. Het is bijna 14 minuten over vier. We gaan het hebben over het Holyfeest. Hindoes vieren dat vandaag. Een feest dat wereldwijd door meer dan een miljard mensen gevierd wordt. De nieuws en Cobus is in Den Haag. Dit keer in wijkpark Transvaal. Daar zou een grote viering plaatsvinden. Maar, Saïde Magé... Dat is afgelast, heb ik begrepen. Vanwege de kou ja. zijn ze echt teleurgesteld bij jou. Ja, ja enorm, Lara. Hoewel, ja, ik, ik heb uh, tot nu toe hier alleen nog maar contact gehad met de organisatie. Want ja, het feest is dus inderdaad afgeblazen. En wij staan op de plek waar het allemaal had moeten plaatsvinden. Maar ja, het is nu een leeg plein. Afgezien van een paar dicties. Ik sta naast uh, de organisatie Amar Soeklal. Ja, Amar... Um, Jullie zijn teleurgesteld. Maar ik neem aan dat veel mensen die van plan waren om hier te komen... ook erg teleurgesteld zijn. Ja, ik ben enorm teleurgesteld. Ik sta wel achter het besluit om uh, het, uh, het uh, niet door te laten gaan. Want het is te koud, hè? Maar pijn in het hart, want daarmee heb ik ook duizenden mensen... teruggesteld in heel Nederland... die speciaal naar Den Haag komen op een grootste manier... Holy te vieren hier in het wijkpark Transvaal. Het is ook vakantieperiode in, in, in, in Den Haag. Dus duizenden mensen zouden hier langskomen. Maar het is gewoon ontzettend koud. Ja, want wij staan hier nu vijf minuten. En het is eigenlijk nu al niet, niet te harde. Um, het zijn ook al mensen die zich hebben gemeld die bericht nog niet hebben meegekregen. Want jullie hebben het echt best wel kort geleden besloten. Ja, zeker. We hebben het rond half één besloten. Maar uh, als je, zoals je weet, sociale media, sociale media doet ontzettend goed uh, het werk. Nee. We hebben ook uh, diverse radiostations, uh, uh, telefoon, apps. Dus gebruik, ja, je ziet dat het hier wel gewerkt. Het gaat ook mond op mond. Dus, uh, dus het gaat vrij snel. En uiteindelijk is het toch inderdaad dat heel veel mensen zijn weggebleven. We hebben enorm veel reacties gehad op mijn app. En ik hoor ook van andere... andere Allemaal collega's. teleurgestelden. Allemaal teleurgestelden. Jammer, jammer, ja. jammer, maar ook het, begrijpelijk. En het wordt nog steeds gevierd, maar dan gewoon in de huiskamers. Zeker. Laten we het even hebben over dat holyfeest. Wat wordt er vandaag precies gevierd? Vandaag wordt gevierd uh, de overwinning van het goed op het kwade. Het is vandaag ook de, meteorolo of de gisteren meteorologische lente begonnen. En lente veronderstelt ook het begin van een nieuw jaar. Het begin van. Uh, een, een nieuw, een natuurlijk seizoen. Dus dat zeg maar het goede. En de winter, de kou, hebben we achter ons gelaten. In symbolische uh, zin. Dat was de bedoeling, ja. Dat was de bedoeling. <laughs> ze, ze praten nu over Elfstedentocht en het is een lentefeest. Dus het is, het is, het is eigenlijk de overwinning van het goede op het op, op kwade in symbolische zin. Ja. En daar horen ook allemaal tradities bij. Ik zie daar nog wat sporen wel... Uh van terug te zien bij u, namelijk de poeder. Ja, kijk... Kleurenpoeder, kleur... dat zullen de meeste mensen wel herkennen. Ja, nee, het, het wordt ook het, in, in de Mofalus het poederfeest genoemd. Diverse kleuren, je kan zo gek niet bedenken... of die zou vandaag de lucht ingaan, mensen zo elkaar besprenkelen. Ook als symbool van een nieuw natuur, nieuw lente, nieuw begin. Ja. Het is ontzettend jammer dat het doorgaat, maar... Het is ontzettend koud. Ja, het is inderdaad te koud. En wat van andere tradities horen er nog meer bij? Oh bij, bij tradities horen hier dat je ook met je familie viert... met je vrienden viert... een, een heel groot familiefeest dan maakt. Lekker eten, lekker koken, gewoon lekker losgaan. Yeah. En wat ook erg belangrijk is... is dat zeg maar, vandaag is dan het, het holyfeest is. Maar het gaat door tot en met uh, uh, dinsdag. Dinsdag wordt het ook op een klassieke traditionele manier afgesloten. Met uh, uh, speciale gezang en muziek. Oké, okay, nou we gaan zometeen verder praten, Lara, over het Holy Feest. En ook over de Hindoestaanse gemeenschap hier in Nederland. Want het wordt dus wel gevierd. Alleen ja, vandaag helaas niet hier buiten op het plein, maar ja, in de huiskamers. En hoe dat er aan toe gaat, daar wil ik wel meer over weten. Ja, wij ook wel hier. Ik ben benieuwd. Horen we straks weer van je, Saïda. Dankjewel. Nog even kijken op de weg, Dennis Mooi. Hoe is het daar? Er staat een handje vol files. En uh, dat valt reuze mee. Heeft ook te maken met, uh, met uh, de vakantie. Deze wegen heb je nu de meeste vertraging. Een kwartier extra op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda voor het met Ridderkerk staat 4 kilometer. A29 Rotterdam-Bergen op Zoom. Tussen Oud-Beijeland en het Hellegansplein 5 kilometer en 20 minuten extra. En in Limburg is zojuist een ongeluk gebeurd op de A76 van Geleen naar Heerlen. Tussen Geleen en Schinnen staat 3 kilometer. Well we know where altijd even achteraan. Talking Heads, Road to Nowhere. En uh, zanger, uh, gitarist David Byrne, die woont tegenwoordig in New York. En daar werkt hij eigenlijk als fotograaf, beeldend kunstenaar en schrijver. Hoe mooi. Laboratoria, oplossingen voor ziekte. Doorbraak. In het Leids Universitair Medisch Centrum zijn ze bezig met het maken van mini-niertjes. Uiteindelijk is het de bedoeling een compleet menselijke nier te kweken. Nou, zover is het nog niet, maar er is wel een belangrijke stap gezet. Want die mini-niertjes doen het al een beetje in muizen. Marco Bivisser is gaan kijken in Leiden. We beginnen met handschoenen, natuurlijk. We zijn in het laboratorium van de afdeling uh, nierziekten. En hier uh, maken we eigenlijk mini-neertjes uit uh, stamcellen. En u hebt daar een team. Hoe noemen jullie dat team? Team Organoids. Team Organoids? Ja. Dus wij werken eigenlijk met drie meiden aan het maken van nierorganoïden. Organoïden? Organoïden, ja. Dus wij noemen dat mini ook mini-neertjes eigenlijk. Ja. Even kijken hoe het met het team gaat. Goedendag. Ik hoor dat u het team uh, Organoids bent. Dat zijn wij inderdaad. Ja. Vertel eens even, wat, wat bent u aan het doen? Uh, op het moment ben ik organoids aan het pipeteren. Uh, pipeteren? Ja. Pipeteren, ja. Ja, ik zie daar een paar uh, bakjes met een beetje roze uh, iets erin. Ja, de organoids hebben er bovenop gepipeteerd. En de onderin hebben dan medium, dat is zeg maar voeding voor de organoids. Oh ja. Zeg, Kathleen uh, van der Berg, u bent ja. stamcelbioloog. En ik denk dat het goed is om even uit te leggen hoe we beginnen met zo'n... U begint eigenlijk met een cel, hè? Ja. gewoon met een menselijke cel. Ja, je begint eigenlijk met wat we dan noemen pluripotente stamcellen. Die kan ik ook wel even Pluripotent. Laten zien. Ja, pluripotent. Ik zal ze even laten zien. Pluripotent betekent eigenlijk, die cellen lijken heel erg op cellen die alleen in een heel vroeg embryo voorkomen. En hoe maak je die dan? Ja, die kun je maken uit huidcellen. Of uit het bloed. Dus wij kunnen die cellen verzamelen van elk individu. En daar kunnen we dan eigenlijk Ctrl-Al delete op doen. Dus waar. Een reset. Heet, een reset. Ja, dus die cellen die groeien, die zijn eigenlijk al huid geworden en kunnen eigenlijk normaal gesproken nooit meer iets anders worden. Maar doordat je in het lab daar stofjes aan toevoegt, kunnen die van, eigenlijk gereset worden naar het allereerste begin. En vanaf dat punt kunnen ze eigenlijk weer alles worden. Dus dan kunt u ze gaan programmeren om nier te, nier te worden. worden ja. En dat protocol voor het maken van nier is eigenlijk pas een paar jaar geleden ja, ontdekt of ontwikkeld. En van bijvoorbeeld hart uh, was het al wat langer bekend. Maar van de nier, dat is eigenlijk best wel een heel ingewikkeld orgaan. Er zitten meer dan twintig verschillende celtypen in. Dus dat is eigenlijk heel ingewikkeld om dat allemaal in één keer uh, voor elkaar te krijgen. Ja. Wilt u door de Ozee? microscoop kijken? Ja, kunnen we even door de microscoop. Ja. Want dan uh, kunnen we ze eventjes uh, aan de binnenkant van mijn ogen bekijken kan even kijken. Zet ik even zo'n mini neertje in beeld. Kijk, als je er doorheen kijkt, zie je eigenlijk allemaal uh, ja, buisjes en rondjes. Oh, ja. en dat is zijn... Een beetje een bloemkoolachtige structuur. Ja, ja. Of een beetje als de hersenen, inderdaad. Het, lijkt, het zijn ja. allemaal structuurtjes die op elkaar zijn aangesloten. En dus we hebben eigenlijk, uh, je kunt deze structuren aankleuren met allemaal fluoriserende kleuren. En uh, dan kun je eigenlijk kijken of inderdaad alle structuren aanwezig zijn. En dat hebben we inderdaad gevonden. En het Uniek is zelfs dat in de nier zijn al die structuren ook op elkaar aangesloten zijn. Het, het bloed moet eerst door een, uh, een filterunit en daarna gaat de urine door allerlei buisjes. En die buisjes en die, en die nierfiltertjes die zijn allemaal ook echt zoals in de ontwikkeling is op elkaar aangesloten. Toen Stop. u dit voor het eerst zag. Ja, wauw. Ja, het ja, is echt heel mooi om te zien. U noemt dit een mini-niertje, maar is het eigenlijk wel een echt niertje? Ja, ik vind, ik vind wel dat het een, een, een echt niertje is. Maar hij uh, maakt nog geen urine Hij maakt nog geen urine, nee. nee. Dus het, je, je kunt vooral naar de kenmerken kijken... dat al die cellen aanwezig zijn. Maar hij, wordt natuurlijk, hij is nog niet een echte nier. Daar hebben we veel meer cellen voor nodig. Um, ja. uh, dus want mag je echt... zeggen dat het alle biologische kenmerken heeft? Ja. Maar... Maar het functioneert nog niet. Nee, want een nier die, die doet ze gewoon in een, in een baby... doet hij er gewoon een lange tijd over om te ontwikkelen. En dit is eigenlijk maar vier weken onderweg. Nou, en nu heeft u dus dat dream team hier zitten... wat die, wat die mini niertjes in die bakjes aan het maken ja. is. Maar hoe lang gaat dat goed in zo'n bakje? Ja, dit, dit gaat eigenlijk maar een paar weken goed. We houden ze ongeveer vier weken kunnen we ze in zo'n bakje houden. En we zien eigenlijk dat als je ze nog langer in, in zo'n bakje houdt... dat dat eigenlijk die ontwikkeling stopt. He, dus ze ontwikkelen niet verder. En daarom hebben we ze getransplanteerd in een muis... U hebt de sprong uit het bakje gemaakt? Ja, de sprong uit het bakje. Dat is eigenlijk ja, het bijzondere nu? Dat is het nu, nieuwe, he? ja, ja. En uh, we hebben ze dan getransplanteerd. Dat heet dan onder het nierkapsel bij de muis. Dus we de nier van een muis kun je eigenlijk openmaken. En daar hebben we de, die cellen toegevoegd. Misschien moeten we even naar de functie van de nier kijken. Want de nier is eigenlijk, die heeft een filterfunctie. Het ja. bloed moet door dat systeempje ja. heen vloeien. Ja. En dat lijkt me heel erg moeilijk, omdat... Ja, min of meer na te maken ja. tussen aanhalingstekens. Ja, dus in dat lab is dat eigenlijk, uh, ja, is dat ons nog niet gelukt. We zien wel dat in die mini-niertjes bloedvaten uh, zitten. Hè, ze zijn aanwezig, maar ze, ja, ze gaan niet naar de goede plek toe. En ze moeten naar de filtersysteempjes die in de nier uh, zitten, daar moeten ze naartoe. Uh, en dat gebeurt eigenlijk niet. Dus onze hoop was eigenlijk door ze te transplanteren, dat eigenlijk omdat er bijvoorbeeld bloed gaat stromen wat in de muis uh, zit, dat dat ook in die mini-niertjes gaat stromen. En dat bleek zo te zijn. Ja, want je hebt dus dat, dat kleine niertje op de, de echte nier van de muis ja. gelegd. Hoe ja. groot is een muizennier nier eigenlijk? Uh, nou, van? ongeveer een centimeter groot. Ja. Dus is niet zo heel groot. Nee. nee, en er kwam dus nu een halve centimeter bij? Ja, ja. dus... Uh, die... En wat gebeurde er toen? Nou, je kunt eigenlijk na zo'n operatie kun je de muis weer dichthechten. En ja, eigenlijk heeft de muis daar geen last van. Hij uh, gaat daarna gewoon weer vrolijk uh, rondlopen. Oh ja. En dan ga je, is het eigenlijk gewoon wachten om te ontdekken hoe, nier, uh, ja, hoe dat mini-neertje gaat ontwikkelen op die nier. Uh, dus dan gaan we op verschillende momenten hebben we gekeken uh, of die structuren eigenlijk verbeterden. En we ontdekten dat als je het eigenlijk vier weken lang op zo muis, in zo'n muis laat zitten... dat die structuren eigenlijk enorm sprong maken in hun ontwikkeling. Dus ze worden veel meer volwassen. En het gaat eigenlijk bijna meer lijken op een volwassen nier. In vergelijking tot bijvoorbeeld de mini-nieertjes die we in het laboratorium gewoon in kweek hadden. Uh, maar nu zijn bijvoorbeeld het volgende onderwerp van... hoe kun je zo'n mini-nieertje groot laten groeien? Ja, kun je ook bijvoorbeeld in het laboratorium bloedvaten toevoegen... dat die naar de goede plekken gaan? Kun je dat allemaal nabootsen in het lab... En kijken of je inderdaad een echte nier kunt groeien in het laboratorium. Hebt u daar al antwoorden op, op die vragen? Nee, nog niet. Nee, daar zijn we volop mee bezig om dat te onderzoeken. En, over... en hoe, hoeveel tijd moet ik dan aan denken? Nou, ik denk wel 10, 20 jaar voordat we zover zijn. Maar de ontwikkelingen gaan heel snel. Hè. Bijvoorbeeld dat maken van die pluripotente stamcellen uit bijvoorbeeld huid of bloed. Dat is pas 10, 12 jaar oud. Het is ongelooflijk zoals die ontwikkelingen tot nu toe zijn gegaan. Dus dat belooft eigenlijk ook heel veel voor de toekomst. Ja, voor ervaart deze... u een stroomversnelling wat dat betreft? Ja, ja er wordt, wordt over de wereld heen... Uh, wereldwijd wordt er heel veel onderzoek gedaan... ook naar het maken van weefsels voor bijvoorbeeld transplantaties. Uh, Japan loopt daar er heel erg in voorop en ook Amerika. En uh, ja, ik hoop dat wij ook een uh, mooi aandeel daarin kunnen leveren. Ja, mooi dit, hè? Katelijne van den Berg was dat stamcelonderzoeker... in het Leids Universitair Medisch Centrum. Zometeen, eerst gaat ze dan presenteren het weekend. Kun je eigenlijk niet beter beginnen, dachten wij. Ik ben dat gaan doen vanochtend, u hoort dat straks. Ons belangrijkste verhaal om vijf uur. If you don't have steel, you don't have a country. President je dan Trump in de strijd aan op Twitter, onder andere... met grote handelspartners om de Amerikaanse staalindustrie te beschermen. NPO Radio 1. Hoort er straks meer over. We gaan naar het NOS-journaal, Mark Roeken. De Britse premier May wil dat de EU en het Verenigd Koninkrijk speciale toegang tot elkaars markten houden. Ze wil dat met een aangepaste douane samenwerking regelen als alternatief voor de huidige douaneunie binnen de EU, zei ze in haar lang verwachte toespraak over de Brexit. In een skigebied in het zuidoosten van Frankrijk zijn zeker vier skiers omgekomen door een lawine. Een vijfde skier is gewond geraakt en een zesde wordt vermist. De groep wintersporters en een gids werden verrast... door de lawine in de buurt van het skioord oord Antron... in de buurt van de Italiaanse grens, ten noorden van Nice. In het Brabantse dorp Willemstad zijn ruim 26.000 kippen... omgekomen bij een schuurbrand. De brandweer zegt tegen Omroep Brabant... dat de schuur van 20 bij 60 meter volledig is uitgebrand... en in de omgeving zijn dikke zwarte rookwolken te zien... En op de Zuidpool hebben wetenschappers een groep van anderhalf miljoen pingwins ontdekt. Tot nu toe had niemand de poolvogels ooit gezien, omdat ze leven op de afgelegen Danger Islands. Dat is een moeilijk bereikbare eilandengroep, ruim duizend kilometer ten zuiden van de Falklandeilanden. Het gaat om een populatie van adeli pingwins En wetenschappers dachten dat door de klimaatverandering het slecht ging met die soort. Nou, dat is mooi nieuws, Mark. Dankjewel. Wij gaan naar het weer, Marco Overhoef. Uh, waarschuwingen voor verkeer, onder andere voor ijzel en sneeuw. Uh, waar is dat nu? Ja, die zon ligt nu boven het zuiden van ons land. Boven Zeeland en uh, delen van Limburg. Uh, vooral in Zeeland wordt af en toe wat ijzer gemeld. En daardoor kan het inderdaad echt spekglad zijn. Uh, het vervelende is ook dat dat op een hele lokale schaal gebeurt. Dus op de ene plek kan er niets aan de hand zijn. En een kilometer oh, verderop ja. is het een ijsbaan. Dat is verraderlijk. Uh, dat is verraderlijk. Uh, die sneeuw die er achteraan komt... En dat is zal eigenlijk vanaf de komende uren zo langzaam van het zuiden uit het land intrekken. Is wat minder verraderlijk. Want ja, die zie je natuurlijk gewoon liggen. Als de weg wit is, moet je gewoon altijd oppassen. En dan vanavond trekt die zon heel langzaam verder naar het noorden. Zo rond een uur of negen zal die in de omgeving van Utrecht aankomen. En uiteindelijk dan verder doortrekkend in de nacht uh, tot maximaal Den Helder emmen komen. Ten noorden daarvan, van die lijn blijft het waarschijnlijk gewoon helemaal droog. Oké, okay. hey, nou is er vandaag geschaad. We, we zijn ook even het ijs opgegaan met nieuws en co. Um, ik vroeg me af, is dat nog mogelijk, denk je? De morgen, morgenochtend. Ja, temperaturen blijven onder nul. Uh, op dit moment het, uh, ligt het kwik hier en daar rond, het vriespunt, maar vannacht vriest het gewoon weer uh, min 8 in het uh, noordoosten. Daar blijft het dus echt gewoon koud. En ook in het zuiden, het uiterste zuiden, toch wel temperaturen onder nul met min 2. In het midden zo rond de min 4, min 5. En dan, uh, dan gaat het kwik morgen wel weer oplopen. En vooral in het zuiden gaat het echt dooien. Dus daar kan het wel uh, rap achteruit gaan met de kwaliteit van het ijs. Maar in het noorden van ons land blijft de temperatuur toch rond of zelfs net iets onder het vriespunt. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Nog wat licht gevlok in het, uh, in het midden van het land. Af en toe wat zon. Dus het is een uh, relatief rustige dag. De wind die gaat ook nog eens flink afnemen. Oh, dat is ook wel fijn. Want Precies. Die was koud. Zeg. Zo, dankjewel Marco. Dennis mooi dan met verkeersinformatie. Nou, het is inderdaad uh, glad beneden de grote rivieren. En op uh, de Zuid-Hollandse eilanden moet je echt al opletten. De, je gladheid die trekt uh, langzamerhand een beetje naar boven. Uh, op de A29 van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom... heb je nu uh, drie kwartier vertraging door een ongeluk... tussen Oud-Beijerland en het knooppunt Hellegadsplein. De linker rijstrook is dicht. En op de A76 in Limburg richting Heerlen...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 Ik ben nu over half vijf. Fijn dat u luistert naar Nieuws in Co. Ik neem u mee naar het natuureis. Ook vandaag is er volop geschaatst op heel veel plekken. Wij zijn met Nieuws in Co vanochtend vroeg al even het ijs gaan testen. Ik ben zelf een enorme liefhebber... en ben samen met natuureis-specialist Fred Geers naar Kortehoef gegaan... voor een inspectie van het ijs. Verslaggever Ewout de Bruin ging ook mij. Het uitzicht is prachtig, hè? Ja, het is uitzicht. Dat is zo mooi... En uh, het leuke met schaatsen is dat je op plekken komt waar je normaal nooit zou komen. Ik zou hier vandaag absoluut nooit geweest zijn als er geen ijs was. We schaatsen dus bij Kortehoef. Lara Rensen, presentator, natuurreisdeskundige Fred Geers en ik. Lara kijkt hier al een week naar uit. Ik wat minder, want het is voor mij twintig jaar geleden dat ik op natuurhuis stond. Maar het is veilig, zegt Fred, en we zijn goed voorbereid. Oh, dit zijn de, de, de veiligheidsmaatregelen. Ja, ijspriemen. Kijk, Fret heeft ze ook. Mocht je er doorheen zakken... Dan prik je en dan glij je op je buik Precies. weer op stevig ijs. Ja, dat hoop je dan. Ja, ja en ze zijn, Fred, ze zijn ook een mooi oranjevel zichtbaar. Dat als je ja, ergens ligt, dat mensen je ook goed zien. Precies, maar ik heb er nog een extra hulpmiddel. Wat denk je hiervan? Hey. Uh, want hier kunnen ze mij op een paar honderd meter afstand mee horen. Dus stel dat ik daar in het ijs lig en ik blaas op de fluitje, Nou, dan komen er echt wel mensen kijken, denk ik. Hoop ik. Lara, trek toch even de schaatsen aan. Ja, de slechtste schaatsen die je maar kan bedenken voor uh, natuurijs. Zeker dit natuurijs met al die spleten. Want ik heb dus hoge noren met een klap erin. Nou, je moet hem straks maar even aan Fred vragen. Die heeft echt goede schaatsen. Dat zijn toerschaatsen. Onnibiedig gezegd, hè? heb jij weerschoenen met friese doorlopers eronder? Nou, dat heb je mooi gezegd. Alleen dit zijn Zweedse klunschaatsen, Dus die Zweden, die hebben in plaats van dat wij houten schaatsen hebben, hebben zij aluminium schaatsen gemaakt. En die klikken ze zo onder hun schoen. Ja, je kunt het een, uh, een gebrekkig iets noemen, maar ik vind het uh, ideaal. Ja, want een van de dingen waarom ik op een gegeven moment opgehouden ben met schaatsen was die eeuwige bevroren grote teen. Ja, natuurlijk is schaatsen, als je het niet gewend bent in die kou, is, is best lastig. Uh, maar ik moet zeggen, er zijn steeds meer hulpmiddelen... die schaatsen uh, steeds aangenamer maken. En deze kluntschaats is er een groot voorbeeld van. Ik heb vanmorgen bij de kachel die schoenen aangetrokken. En ik klik mijn ijzerzonders en je, je gaat. Dat is echt heerlijk. Zij, waar zijn jullie geweest, jongens? Uh, zijn ze zijn gewoon hier een beetje rondje gereden. Uh, het ligt nog wel uh, behoorlijk open... Uh, maar het is uh, te doen. Ik uh, kan de plas niet op dan? Kan, denk ik kan de, de plas nog niet op. Uh, ja, je ziet ook wel dat er hier en daar wat mensen heen zijn uh, gezakt. En wat, uh, oh ja. wat wind wakken. Oh, ja. Maar uh, als je goed uitkijkt is het uh, prima toen op de vroege morgen. We zijn zeker niet de enige op het ijs, want het is prachtig schaatsweer. Maar hoe veilig is dat ijs eigenlijk op dit moment? Hier kan van alles gebeuren. Hier, hier kunnen kinderen die, die iets verder van hun ouders wegschaatsen, gewoon doorzakken. Uh, maar ook mensen die denken, van, oh, we kunnen nog wel een stukje verder, want het ijs ziet er prachtig uit. De bovenlaag is voor onze ogen altijd fantastisch. Maar we zien niet hoe dik het ijs is. Het ziet er dus prachtig uit. Het is uh, veilig om hier op te staan, maar we kijken tegen de zon in het kan straks ongelooflijk. Veilig worden en toch, Lara, ja, is ook bij jou de schaatskoorts weer helemaal gestegen. Ja, dat kun je wel stellen. Ja. En, en, en toch, ja, je bent gewapend met een groot geel touw en met ijsprikkers. Ja. Want je moet straks die uitzending nog presenteren, ja. dus je mag er niet doorzakken. Maar toch, doe je het gewoon, hè, het ijs op? Nou, niet gewoon hoor. Ik heb me de afgelopen dagen wel ingehouden, um, want het kriebelde. E Hey, dit is gek. Uh, ik ben niet door het ijs gezakt. Dat uh, weet ik zeker, want ik zit hier gewoon in de studio. Uh, maar er gebeurt iets heel vreemds. Uh, midden in dit verslag van een prachtige ochtend op het ijs in Kortehoef uh, valt het weg. Heel vreemd, we hebben we nog nooit eerder meegemaakt. Uh, weet u wat? Wij gaan dit uh, voor u op het wereldwijde web zetten op radio1.nl. Het is uh, even na half vijf, tijd voor tech. Daarvoor zit naast mij TechFriends Christel Dom, Want die nodigen we altijd uit op vrijdag, onze Friends TechFriends. We gaan het hebben, Christel, over drie vliegtuigcrashes van de afgelopen weken. En de vraag of piloten in de cockpit te veel vertrouwen stellen. Hè? In hun robotcollega's, de boordcomputer. Drie vliegtuigongelukken al um, in de afgelopen tijd. Wat is daar misgegaan, is het duidelijk? Nou, nog niet helemaal. Maar waren we eind vorig jaar nog heel erg opgetogen... dat er geen grote ongelukken waren gebeurd uh, dat jaar staat de teller nu al op drie. Half februari crashen in Rusland en Iran twee passagiersvliegtuigen... met in het ene vliegtuig 71 en in het andere 68 inzittenden. Um, in januari bleef in Turkije een Boeing op een klif boven de Zwarte Zee hangen... nadat het de van de landingsbaan was geraakt. Mm -hmm. uh, gelukkig overleefden de 168 inzittenden, maar... Ja, dat had natuurlijk ook heel anders af kunnen lopen. En waar het precies misging, dat is nog wat gissen. Weersomstandigheden, verouderde technologie, menselijke fout. Ja. Maar het zet jou aan het denken over de rol van de robotpiloot in de cockpit. Ja. Waarom? Nou, na dit soort crashes ontstaat de laatste jaren regelmatig de discussie... of piloten nog wel genoeg zelf vliegen. Um, uh, zodat ze ook ervaring houden met lastige situaties. En ja, er is zelfs uh, een woord voor. Uh, ze zouden last hebben van automation addiction. Wow. Um, oftewel... Uh, ja, ze zouden verslaafd zijn geraakt aan het gemak van uh, alle snufjes van de boordcomputer. En daardoor niet meer alert zijn Nee, eigenlijk. precies. Want wist jij bijvoorbeeld dat op een gemiddelde vlucht... de piloot maar vijf of zes minuten zelf daadwerkelijk die stuurknuppel in handen heeft? Zelfs het landen gaat vaak automatisch. Nee, dat wist ik niet. Nee, ja, dat, ik was ook best wel verbaasd toen ik dat hoorde. Nee. Ja, dus dan denk je, nou, de, maakt het vliegen ook veiliger natuurlijk. Um, nou dat, ja, dat heeft, ja, ze doen dat natuurlijk niet, niet voor niets, denk ik dan. Dat nee, niet... precies nee technologie verbetert, dus het wordt ook veiliger, zie je ook... in de Statistieken jaren 70 was het gemiddeld nog ja, 2000 slachtoffers uh, jaarlijks door crashes. De laatste jaren is dat uh, rond de 370 zoiets. Mm. Maar wat mij nou zo boeit is die overgangsfase waar we nu in zitten. En hoe we stap voor stap het vliegen overdragen aan de computer, de robotpiloot. Yeah. En uh, dat zie je ook bij andere voertuigen. Bijvoorbeeld de zelfrijdende auto. Al kun je die nog veel minder vertrouwen dan het vliegtuig. Want ik heb een vriend die echt de meest gekke dingen meemaakt met zijn Tesla. Yeah. Dat die gewoon lijnrecht over rotondes rijdt uh, in plaats van met de bocht meegaat. Of op een bochtige, glooiende snelweg spontaan van baan verschuiven, waardoor die bijna tegen de vangrail gaat. Nou ja, en, dat, en in vliegtuigen komen dat soort rare situaties ook voor. Oké, okay. um, Er zijn verhalen over? Ja, daar zijn veel verhalen over. Uh, luchtvaartdeskundige Tom. Die is moeilijke naam. Schreef er zelfs een boek over, computer crashes, waarin hij ook een aantal vliegtuigrampen beschrijft. Die samenhangen specifiek met fouten in de automatisering. Dus van boordcomputers die verkeerde informatie geven tot ja, piloten die niet meer goed weten hoe ze handmatig bepaalde manoeuvres uithalen. Ja, want aan de ene kant zit er dus, kunnen er dus fouten in de techniek zitten, in de technologie. Maar maar daarnaast eh, worden piloten ook misschien wat luier in het hoofd, in de ja. geest. Ja. Valt er iets aan te doen? Hoe voorkomen we dat piloten te veel vertrouwen hebben in hun robotcolleges? Ja. Nou, in het geval van vliegtuigen stellen experts dat het kan helpen om piloten in elk geval een bepaald deel van de vlucht manueel te laten vliegen. Bijvoorbeeld 20 procent. Ja. Een zelfrijdende auto heeft trouwens ook sinds kort... dat je eventjes het stuur aan moet raken elke twee minuten. Ook al staat hij in de autopilot. Um, en ik vind dit ook een uh, relevante vraag... omdat dat straks ook heel relevant wordt als die zelfrijdende zelfrijdende auto alles zelf kan. Want hoe ga je dan om met dat laatste stukje... waar robot en mens nog moeten samenwerken? Mm. Hoe zorg je dat een mens de machine dan niet net te veel vertrouwt... Euh, zijn eigen intuïtie uitschakelt? Ja, dus ik denk eigenlijk zolang robots nog fouten maken... en ook die boordcomputer nog dingetjes nog net niet op die 100% zit... moeten wij mensen gewoon zorgen dat we zelf zoveel mogelijk... dat stuur in handen houden. Ja, en alert blijven dus. Ja. En ja, ons niet um, in slaap laten nee, door de technologie. Precies en je intuïtie, ook yes. belangrijk. Dankjewel, Christel Don over uh, de automatische piloot in vliegtuigen. Dankjewel, Christel. wel, was was before.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 Ja, ja. Uh, wel bijzonder dat Sam Mien's eerste liedzanger was van de Indie Popband, The Format. En hij is daarna solo gegaan. Het is volgens mij geen slechte beslissing geweest. Dit nummer heette dus, ja, inderdaad, je yeah, yeah. de je. Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Uh, er staat een handvol files. Uh, nauwelijks files, dus. Maar in het zuiden van het land moet je wel opletten, want uh, daar is het uh, glad door ijzel. En dat trekt langzamerhand een beetje naar, uh, naar het noorden toe. Op de A9 richting Alkmaar staat tussen Knoop het Raasdorp en Knopend Velzen 4 kilometer file. Spitstrook is daar dicht. Daar hangt een bord los boven de weg. En uh, dat levert je 10 minuten vertraging op. A29 van uh, Rotterdam naar Bergen-op-Zoom. Tussen oud beijeland en het knopend splein. Vijf kilometer door een ongeluk. De weg is zojuist weer vrijgegeven. Maar uh, het kost je nog wel een half uur extra. En in Limburg nu een half uur vertraging op de A76. Richting Heerlen door een ongeluk. Tussen Stijn en Schinnen staat 6 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Nieuws go. De Nieuws en Co. staat stil bij de viering van het Holy Fest. De belangrijkste feestdag voor Hindoes. Nou, in Den Haag zou een feest zijn. Met veel dans, waar ook traditioneel met gekleurd poeder wordt gestrooid. Een bekend beeld natuurlijk rond het Holyfeest. Maar, zei Magé, en dat hoorden we al in het vorige half uur... de viering is vanwege de kou afgelast. Mm -hmm. Hoe druk zou het daar bij jou geworden zijn in wijkpark Transvaal? Ja, het is echt amper voor te stellen, Lara. Want de bus staat nu midden op het plein geparkeerd. En het is hier behoorlijk leeg. Maar ja, er werden een paar duizend mensen verwacht. Kijk even naar links naar de organisatie. Vijf tot zesduizend man, toch? Ja, het zou nu helemaal zwart van de mensen zijn. Kinderen die zouden rennen. elkaar be zo uh, zou gekleurd zijn. Ge nou. Gekleurd zijn, <lacht> dankjewel. Heel goed, ja. Uh, mensen zouden elkaar met, met, met poeder bestrooien. Kinderen zouden rennen. De muziek zou spelen. Mensen zouden dansen en hossen er zou één groot een massa zijn. Ja, we hoorden Amar Soeklal, de organisatie, één van de organisatoren. Inderdaad, een, een groot festival eigenlijk zou nu aan de gang zijn... Als we even naar een andere plek gaan op de wereld... waar het nu wel heel warm is, Suriname. Daar wordt het ook groot gevierd, ja, toch? Ja, ja. Hoe, hoe gaat het daaraan toe vandaag? Nou, vandaag zal het uh, uh, mensen elkaar huis aan huis bezoeken. mekaar soep, holie toewensen. Dat betekent het allerbeste. Uh, men zou een uh, versnapering eten, men zou uh, wat drinken. Uh, uh, muziek maken en vervolgens doortrekken naar de volgende familie. Het is één groot familie- en gemeenschapsfeest. het is dus niet zo'n mis... grote... Uh, oh, sorry. Ja, ja nee, misschien mag je er Lash? iets aan toevoegen nee? natuurlijk, want het bezoeken is leuk, maar het gaat altijd gepaard met een bepaalde traditionele zang. Oh. Een bepaalde muzieksoort hoort erbij, chotaal. Ja. Dat meestal, willen we nu je... wel horen, hè? Ja, en dat zou schitterend zijn geweest als we nu een stukje chotaal <laughs> zouden kunnen, kunnen spelen voor jullie. Maar uh, dat werd dus dan in uh, uh, pick-ups, uh, open kap auto's neergezet en werd uh, daarmee gezongen. Ja. En men, je bezocht, bezocht winkels. Uh, mensen ermee. Familieleden. Dus dat is even een aanvulling. Bij, ja. Maar, ja. Ja. maar het is niet zo'n festival. Zoals, zoals we hier hebben in Den Haag. Nee het begint nu langzamer ook daar te komen. Uh, want je ziet ook dat daar natuurlijk uh, familie ver vertrekken. Familie komen. Uh, uh, oprukkende verstedelijking. Dat de ruimtes kleiner worden. Dus men zoekt voetbalvelden op. Uh, grote open pleinen op. Waar men inderdaad daar uh, holie gaat vieren. Dus wordt het een beetje... Wordt Den Haag dan gezien als een voorbeeld, eigenlijk, in Suriname? De, wat het betreft wat het is doen? Den Haag uh, culturele export naar Suriname wat dat betreft. <laughs> dus in de, uh, dat dat, dat dus heel zeker is. Ja. Uh, Ermila Kodabaks zit ook bij ons uh, in de bus. Ja, hoe, hoe gaat het dan hier zo meteen thuis? Want, want jullie gaan het nu thuis vieren. Nou, we komen gewoon met z'n allen thuis. Er is gezorgd voor eten, drinken en gezelligheid is er. Maar vooral ook warmte. Wat erg belangrijk is... Uh, Vroeger was het een heel uitbundig feest. Als je in je gezin bent, dan is het heel uitbundig. We zijn blij. Waar moet ik idee. aan denken dan, uitbundig? Nou, gewoon veel eten, drinken. Met elkaar. We hadden vroeger in Suriname natuurlijk een erf waar je gewoon uh, holi speelde. We hadden altijd kleurstof. Dat was dan uh, uh, opgelost in water, in bier. Er werd heel veel plezier gemaakt. Uh, de buurt was erbij. Maar hier begon op een gegeven ogenblik... voor degenen die dat konden, deden dan wat met kleurstof of met uh, parfum. Als het alleen in de huis gaat. Wordt ook met parfum gespoten. Er wordt met parfum gespoten. Dus kleurstof en gehoorstof. Ja, want ik moet meteen denken aan die kleurstoffen, die ja. poeders. Maar, ja, maar het dat is ook met parfum gespoten. Huis, uh, ik, had een hele streng, ik heb een hele strenge moeder. En uh, je krijgt hem, hem niet uh, eruit. De vloerbedekking. Ik heb op plekken uh, plek vloerbedekking. Uh, tien jaar lang. de ja, het het het kleur was ook, uh... Uh, willen weghalen. Lukte niet. Nee. Mag je thuis he? wel dan, nu? Of bent u nu uh, zelf ook zo streng? Nee, dat gebeurt niet. Met kleurstof doen we dat niet. Nee, maar maar, maar er is wel parfum... gewoon een feest. Iedereen is in een vrolijke bui of zo. Maar dat, dat gebeurt dan. Maar je gaat op een gegeven ogenblik. Is het ook vooral dat iedereen bij elkaar komt. Bij degene. De oud, ouders. Dan, hè? Ja, dat je echt met je familie. Veert. Met je familie. Mag ik het een op... beetje vergelijken met ook. Hoe, hoe kerst wordt gevierd in Nederland. Met elkaar eten. Bij familie zijn. In essentie is dat uh, het wel. Dat je bij elkaar bent. Dat het een familiefeest is. En. Uh, soms denk ik, jammer genoeg gaat het steeds meer lijken op de kerstviering. Of een viering die we dan kennen. Het holyfeest? Niet het holyfeest met de meeste bijeenkomsten. Hè? Dat ja. het karakter is van, je bent met familie bij elkaar. Terwijl het niet zo begonnen is. We waren gewoon individuen die iedereen dacht van, nou, ik vier Holy, De ene vuurt het uitbundiger, de ander minder. Maar... Uh, de gedachte was van we gaan gewoon holy vieren ja, En nu is het meer een gedachtegang van... ja, we gaan, uh, ik ga naar mijn moeder of uh, de familie komt naar de moeder toe. Want je weet maar nooit hoe lang ze er zal zijn. Hmm. Dus vaak is het ook een soort verplichting aan het worden... Ja. Maar gelukkig bestaat het wel. Ja. Ik en ben daar wel erg blij mee dat we dat de meeste dat gedachten hebben van... de ouders mogen we niet vergeten. Ook als ze in een zorghuis zitten, gaan de kinderen daar naartoe. En dan als we toch even gaan dromen, als het vandaag dan door is gegaan... nou, weet je wat, laten we dromen over volgend jaar. Als het wel gewoon doorgaan, dat het niet zo belachelijk koud is. Nee. Um, zijn er dan alleen Hindoestanen welkom? Ammar? Nee. Uh, uh, uh, iedereen is welkom. En je ziet ook een, uh, uh, een trend, waarbij als je dus kijkt naar de historie, in het begin was het nagenoeg 100% Hindustans. Maar als je dus nu kijkt, dan zie je dat de verhouding 60 Hindustans is, 40 niet Hindustans is. En heel veel studenten uit Nijmegen, uh, Leiden, Amsterdam, die hier komen voor een vorm van participerende college. Als je, <laughs> zeker als je antropologie studeert, dan zie je dus heel veel mensen hier komen. Maar ook heel veel Hindoestaanse kinderen hebben op scholen vrienden vriendinnen van Turkse, Marokkaanse en Nederlandse kom af En die komen met z'n allen hier holivieren. Dus en dat op zich is dat een, een enorme kracht die wij hier met z'n allen in daarna hebben ontwikkeld. Maar ziet iedereen dat als een positieve ontwikkeling? Wij wel. Ja. Ja. Zeker wel. Ik wil wel graag even aanvullen. Ja. Uh, het heeft natuurlijk ook uh, een onderdeel van onze viering, is dat er lesbrieven worden verspreid voor de holiviering, door de holy samen En die lesbrieven omvatten dus een stukje geschiedenis van de holie en het holiefeest in elkaar zit. Mm -hmm. En dat wordt gewoon op een aantal scholen afgegeven. En die maken daar een themauurtje uh, van. Ja, hey Mand, ik wil even naar jou, want uh, jij zei eerder toen we elkaar vandaag spraken, van het is zo belangrijk ook deze dag om het door te geven aan de kinderen en kleinkinderen. Waarom is dat zo belangrijk? Ja, kijk, als, wij, als ik naar mezelf kijk, en zeker van de mensen die al langer hier zijn, die hebben holie in Suriname meegemaakt. En als je in Suriname holie hebt meegemaakt, dan was het op een hele andere of een wijze. Jij ja, hebt het ook meegemaakt. Ja, in Ik heb het meegemaakt. Ja. Ik ben nu 56 jaar en ik heb holy meegemaakt in, in de districten. En daar werd uh, Holly gevierd. En Holy vier je niet alleen. Hoor je vier je met andere mensen. Hè? Zoals collega Germila dat, ja. dat zojuist zei, vier je met mensen, met de buurt, met uh, je familie, met de kinderen, met iedereen, man, vrouw, het maakte niet uit, kleur, ras maakte ook niet uit, dat was juist dat feest. Hè? Om daar één iets van te maken, waardoor je natuurlijk kan zeggen, ik wil een ruzie bijleggen, of ik heb een, uh, een situatie waar ik toch even wil goed praten of dan ook. Dat dus was alles, ook een moment, dat was een moment dat om het men bij dat te leggen. leggen. Gaan, om het bij te leggen en iedereen hielp er daarbij. Yeah. He, om, om dat natuurlijk op een uh, leuke gepaste wijze... zo erin te schuiven van... nee, we hebben het probleem toch opgelost. Mm -hmm. En dat vind ik dus belangrijk dat, dat, om door te dat geven. Dat vind ik dus heel belangrijk. Dat heb ik meegenomen. En daarom was ik ontzettend blij toen de organisatie hier uh, is opgericht. Sinds dat je op, organisatie is opgericht... zijn het dezelfde bestuurders en die doen het allemaal prima, moet ik je zeggen. En ik ben blij om, want het is een stukje investering... die we nu geven aan de kinderen. En moet ik het He, zien als een cultureel of een religieus feest, Amar uh, zeg maar, het hele proces uh, heeft een, zowel een religieus component als een cultureel uh, component. Uh, het begint al 40, jaar, 40, 40 dagen eerder met het planten van een boom. En een boom veronderstelt, veronderstelt mooi symboliek, worteling in de samenleving. Dat geldt ook fantastisch van toepassing op de migrantengemeenschap. Dat je door het planten van een boom de worteling in de nieuwe omgeving kunt bewerkstelligen. Mm -hmm. Prachtig mooi symboliek. Yeah. En het uh, culmineert, het eindigt met een. Cultureel feest. En dat is dan wat vandaag zal plaatsvinden, het holyfeest. Dat is kan je zeggen. Dat is cultureel. Dat is echt cultureel. Want daar, daar, daar komt geen religieuze uh, handeling aan te pas. Nee. Je zei net van, uh, uh, als het festival was doorgegaan, was had 60% was de Hindoestaanse gemeenschap dan geweest. 40% zijn mensen van buiten, studenten bijvoorbeeld. Um, nu vinden jullie dat allemaal een goede ontwikkeling. Maar als we het even iets meer uitzoomen... Hè, je ziet nu ook bijvoorbeeld die uh, holieruns... van die speciale hardloopwedstrijden... waar ook met het poeder wordt gestrooid. En holy festivals. Hoe kijken jullie daarnaar? Helemaal, als ik, als ik erop mag af, kijk ja. je ziet dat uh, er een, een stroming in te staan is... waartoe ik ook behoor, dit afkeurt. Ik vond een vorm van culturele kaping. Dat je aan cherrypicking doet... Uh, wat wij vandaag hier zouden doen met diverse kleuren... is een symboliek, uh, uh, de culturele uiting van een heel lang proces... dat 40 dagen eerder gebeurt. Dus at, je kan er niet zeggen van, ik knip een stukje eruit... en ik ga het dan gebruiken ergens anders voor. Dus ik vind dat een vorm van culturele kaping, die, yeah. je ziet dat het heel erg gebeurt in de gemeente, in de, in de, met name door multinationals, bijvoorbeeld met dat men uh, de kleurencombinatie van Keniaanse bevolking pakt om daar heel veel geld mee te verdienen en daar men nu een patent op heeft gevestigd. Yeah. Maar dus even zijn... nu op Nederland gericht, bijvoorbeeld, ik zag dat er een actiegroep is opgericht die bijvoorbeeld vindt dat holi festivals in de zomer dat het een andere naam moet krijgen, color festivals. Color-festivals. Color color hebben... maar, maar wat... Zijn jullie daar mee eens? Ik ben, ik ben er hartstikke mee eens, omdat je... Niet aan cherrypicking moet doen. En dat je allemaal niet een deel eruit pakken. En, en, en uit, een, uit een verband rukt ja. en er, ergens anders zet. Is. Is het is een geheel. En ik, ik vind ook niet dat je kerst zou moeten vieren in juni. Nee. Dit... Maar, maar wat zegt u dan? Zegt u, de mensen moeten zich misschien ook wat meer verdiepen. Er is onvoldoende kennis dan. Het is, het is sowieso on, zeg maar, niet bij de industrie die weet wat, hoe het hoort, maar het mensen gaat erom buiten, voordat mensen doen, uh, dingen doen, eerst kijken naar wat is nou de achtergrond hiervan. Waarom zouden wij doen uh, zouden wij anderen moet in hun cultuur uit kwetsen? Ja. En als dat zo is, dan vind ik dat je er vanaf moet blijven. Ja, dat is duidelijk. Het ja, Wordt te veel gecommercialiseerd. Ja. en dat is wel een beetje jammer ja, dat je dus cultuur gebruikt. Dus hopelijk wordt het Color festival als ja. er jullie ligt. Ja. En nu? Snel naar huis, denk ik? Snel naar huis. Uh, een warme douche nemen. Ja. En alsnog en het holiefreest ja. En nog ja. met de familie bij elkaar. Wordt vieren. er nog een beetje met poeder gestroomd? Uh, niet in de woonkamer. Uh, nee, niet in de, niet de woonkamer? Ja, maar wel Buiten. met parfum en een uh, en, en brasa. Okay. Een en, omhelzing. Ja. Dank jullie wel. Veel ja. plezier vandaag. Dank wel. Parfum en een omhelzing. Mooi. Nieuws en Kopen staat iedere dag weer op een andere plek. En als u goede ideeën heeft voor ons, een oplossing voor een probleem... of een groot of klein verhaal of onrecht... tip dan onze redactie via nieuwsinko.nl... maar ook via Twitter. @news Misschien komen we dan binnenkort naar u toe met onze bus. Wereldwijde ophef na vijf over Trumps importheffing op staal en aluminium. NTO Radio 1. Zondag worden ze uitgereikt. De belangrijkste Amerikaanse filmprijs. En de Oscar gaat naar. And the Oscar goes to. En de Oscar gaat to... naar. To... To... Wij volgen het spektakel op de voet.